Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Manik Ampersen met het NOS-journaal. In België zijn de kantoren van medewerkers van twee Belgische Europarlementariërs verzegeld in een groot corruptieonderzoek. Het zou gaan om Europarlementariërs van de Waalse Socialistische Partij. Gisteren werd bekend dat er in België een groot onderzoek loopt naar omkoping door Qatar. Op minstens 16 plekken huiszoeking gedaan. en Daarbij zou zo'n 600.000 euro aan contant geld zijn gevonden. Vijf mensen zijn aangehouden, onder wie een Griekse vicevoorzitter van het Europees parlement. De Wereldvoetbalbond FIFA begint een onderzoek naar de incidenten bij de wedstrijd Nederland-Argentinië. De gemoederen liepen gisteravond hoog op en de scheidsrechter trok 16 kaarten, waarvan één keer rood. De FIFA komt standaard met een onderzoek als een team vijf kaarten of meer krijgt. Nederland en Argentinië hebben zich mogelijk schuldig gemaakt aan wangedrag van spelers en coaches. Bij de Argentijnen kijkt de FIFA ook of ze de regels rond orde en veiligheid hebben overtreden. De vrouw die afgelopen nacht werd doodgestoken in het Brabantse dorp Asten is de moeder van de verdachte... De vrouw van 43 werd thuisgevonden door de politie. Ook haar zoon van 24 was daaraan aanwezig. Hij is meteen aangehouden. Volgens, de politie, volgens buurtbewoners kwam de politie vaker aan de deur bij het huis in Asten. Gelovigen die ervaringen hebben met zogenoemde homogenezing kunnen nu terecht bij een steunpunt. Het initiatief daarvoor komt van een groep christenen die zelf LHBTI'er zijn of zich daarbij betrokken voelen. Bij homogenezing wordt geprobeerd om de geaardheid te veranderen. In 2020 waren er op dit gebied zo'n 15 therapeuten en organisaties actief. D66, VVD, PVDA en GroenLinks hebben een wetsvoorstel aangekondigd om homogenezing te verbieden. Het weer. Vanavond vooral in het noorden en westen kans op wat winterse buien. Het gaat vannacht een paar graden vriezen. Morgen opnieuw grijs en koud met lokaal een sneeuwbaar. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 Emmeloord-Muiden staat tussen Lelystad en Almere-Oostvaarders 5 kilometer file. De verdraging is daar 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Entertainment for you. Jot ja, is njo amore bello. Sai il mio re il mio castello. Mio amor. jij ik voel de liefde strak. Tot de hit van u. Dit is weer een nieuw uur entertainend voor u. Met Fred Heij. Lekker It's me, yo. Mee, mijn god, dat was een feest Maar toen ze daar Mijn moord docenten vroeg Zei ik daar Maar ik deed het toch, ja ik weet het, ze Want wat dacht ik doen? Wat is het soms leuk om iets fout te doen?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 Overal, waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn, overal, overal, waar de meisjes zijn, daar is de bal. En als we ouder worden eenmaal grijs op kopnaal, dan zingen we nog steeds allemaal. En dat we toch een zijn, dat willen we weten daar.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 Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Ik dacht dat ik het had begrepen. Dat ik niemand nodig had. Het u mijn eentje wel zou redden. Maar ik ben een paar jaar verder. En heb het toch wel onderschat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 God, this is.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 Toch niet dit. Wat heeft het toch voor zin De drie op een rij van Fred Heijs. 是谁 Fred Heij. drie of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 ik wil met 1, 2, 3, 5 Dat ik je voelen wat ik zie Als ik twijfelt of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 Hits op één radiostation, één radiostation. radio radiostation, welkom bij jouw nummer één, ZFM, Zandvoort met Entertainment for You. Dit zijn mijn laatste woorden, dat zijn mijn dernier mot, wie denk je dat je bent? Oké mijn hart dat breekt dus zo, staan met mijn hans bij de deur, het zou mon brisen oui mon Ik d'amour, ik ben mezelf niet meer. être ensemble voor toujours. Stem in mijn hoofd gaat maar door. Ik hoor je nou encore, encore. En encore. Wat ik dan doe, Het is nooit genoeg. Oh, dus zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik weer. La da da da da da la da. Sorte, l'âme a danse taux de son décal Et toi après m'avoir dansé Tu voulais retourner Tu voulais quoi C'est du ton choix mais c'est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 Is de beste Hollandse, Hollandse hits. hits. Ook het komend uur. De beste Nederlandstalige hits. Na de fikse scheldpartij dacht ik: nu is het voorbij. Ik ga pleiten. Zo door te gaan, want wat hebben we gedaan? Elke keer. En ik smeed de deur in het slot, ik zat helemaal kapot. Nou, dat was het dan. Ook al deed het heel veel paard. Zo goed was in het begin En zo mooi had kunnen zijn Ik kan niet zonder jou Ik heb het geprobeerd Maar het lukt niet zonder